Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. In Suriname heeft een man zeker tien mensen doodgestoken. Onder de slachtoffers zijn vier van zijn eigen kinderen en een kind van de buren. Ook de ouders van het buurkind zijn overleden. Zij zouden hebben geprobeerd om in te grijpen toen de man om zich heen stak. Het drama gebeurde in Meerzorg ten oosten van de hoofdstad Paramaribo. Agenten hebben de vader in zijn benen geschoten... omdat hij hen met een mes aanviel toen ze hem wilden arresteren... Media in Suriname schrijven dat de man psychische problemen had. Bij gevechten in Syrië zijn zeker twee doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Een belangrijke alawitische geestelijke had zijn aanhangers opgeroepen de straat op te gaan om zelfbeschikkingsrecht te eisen. Alawieten vormen een religieuze minderheid in Syrië. Sinds de val van het regime Assad is het geweld tegen hen toegenomen. Vrijdag kwamen bij een bomaanslag op een Alawitische moskee... zeker acht mensen om het leven. In Eindhoven is ruim 550 kilo vuurwerk gevonden. Het lag opgeslagen in een schuur in een woonwijk. Agenten kwamen de voorraad op het spoor na een anonieme tip. Het vuurwerk is in beslag genomen... en een man van 22 uit Eindhoven is opgepakt... In een huis in Middelburg werd na een tip 45 kilo vuurwerk gevonden. Ook dat is in beslag genomen. De Franse president Macron noemt de overleden actrice en zangeres Brigitte Bardot een legende. Op X schrijft hij dat Bardot het Franse volk raakte met haar film Stem en Liefde voor Dieren. Bardot brak in de jaren 50 door met de film Edieu Créa la Femme. Daarmee werd ze een beroemd sekssymbol en werd ze de Europese Marilyn Monroe genoemd. Brigitte Bardot overleed in Zuid-Frankrijk. Ze was 91 jaar. Het weer, zon, wolken en plaatselijk dichte mist. Het is tussen de 3 en 6 graden, maar in de mist is het wat koeler. Morgen in het zuiden eerst mistig, later overal bewolkt met regen. En het wordt zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio. Dit is Regio Radio. In samenwerking met ZFM en Haarlem 105. Met het einde van het jaar in zicht leek dit ons een mooi moment om terug te blikken op een van de meest besproken vragen van het jaar: Waar komt de hoofdlocatie van het Spaarne gasthuis? Er was even sprake dat de landelijke politiek zich ermee ging bemoeien, of dat überhaupt wenselijk is en hoe 2026 voor het ziekenhuis eruit zal zien, vraag ik aan Leon Aerts, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Spaarne Gasthuis. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Om maar gelijk eigenlijk heel eenvoudig te beginnen. Hoe zou u 2025 omschrijven? Um, ja, hoe, hoe bedoelt u? Qua privé of qua werk? Oh, die laat ik helemaal aan nu. <laughs> ja, 2025 laten we het uh, voor het gasthuis uh, houden. Uh, ja, dat was een enerverend jaar waarin wij uh, veel hebben onderzocht. En met veel mensen hebben gesproken. ...met veel bewoners hebben gesproken, met veel politici hebben gesproken, verzekeraars. Uh, ja, eigenlijk het hele speelveld, het maatschappelijke speelveld... ...wat met uh, ziekenhuiszorg te maken heeft. En allemaal wel met één doel, hoe gaan we ons organiseren... ...om uh, toekomstbestendig heel veel zorg te kunnen blijven bieden aan de mensen in onze regio. En, en wat maakt het dan enerverend? Het is enerverend, omdat uh, je merkt dat het mensen ontzettend aan het hart gaat. De mensen maken zich zorgen. Uh, ja, heb ik dadelijk in 2030 nog wel uh, de zorg die ik nodig kan hebben? Heeft mijn vader of moeder dat wel, of mijn kind? Uh, hoe gaat dat allemaal? Ziekenhuizen worden kleiner. Uh, ik lees in de krant dat er minder personeel beschikbaar zal zijn. Uh, ...het wordt allemaal steeds duurder... ...die zorg. Uh, er speelde natuurlijk ook nog... ...het eigen risico. Um, politiek nam um, posities in... ...ook ten aanzien... Uh, ...van ziekenhuislocaties. Ja, dat is natuurlijk niet... ...een rustgevend beeld in de maatschappij. En ja, wij... We zijn natuurlijk voortdurend bezig. Hoe kunnen wij, waarvoor we in de wereld zijn... mensen helpen die ziekenhuiszorg nodig hebben... hoe kunnen we dat nu het beste doen... maar natuurlijk ook in de toekomst blijven doen. En als u dat zo omschrijft... er gebeurt in een jaar heel veel in het ziekenhuis. Heel ja. veel nou, verschillende dingen die ook u bezighoudt. Of het hele ziekenhuis, niet alleen ja. u natuurlijk. Maar als je tegen de gemiddelde Haarlemmer zegt... spaar naar gasthuis... zullen de meesten beginnen... Uh, en trouwens ook de media, laat ik die ook even de hand in eigen boezem steken... over de hoofdlocatie. Is dat wel eens frustrerend? Um, nee, ja, nee ja, dat frustrerend zou ik het niet willen noemen. Hoe dan? Uh, ik, ik, ik, daar spreekt heel veel zorg uit. En die snappen wij heel goed. En ja, daar praten we er eigenlijk ook graag over met mensen. Omdat we in al die gesprekken ook gewoon toch weer de verschillende perspectieven duidelijker hebben gekregen... en wat ons perspectief alleen maar verder verrijkt. Dus nee, frustrerend zou ik het niet willen noemen. Het open gesprek hierover is juist uh, inspirerend. Ja. En, en als we gewoon even het hele jaar bekijken... Hè? wat waren voor u, en dan wederom op, op zakelijk vlak zogezegd de hoogtepunten... En, en wat had u liever anders gezien of uh, anders gedaan... Nou, de hoogtepunten zitten altijd in dat we een aantal hele mooie uh, successen in de patiëntenzorg hebben bereikt. Um, ja, en dat, dat zijn dingen die, die kan ik niet zomaar kan noemen, hè, maar dat gaat gewoon in behandeling van patiënten. Als je dat iets groter trekt, hè, we zetten telkens weer stappen dat mensen uh, thuis uh, meer kunnen doen... We zien nog steeds dat de kwaliteit van behandelingen uh, verbetert. Ja, en dat geeft ons ook de energie om door te gaan. Uh, hoogtepunten zijn ook wel degelijk twee projecten die we op hebben kunnen starten. Enerzijds met kinderen in Schalkwijk, met de huisartsen, de jeugdzorg en buurts en de gemeente. En anderzijds met de ouderenzorg in het kader van uh, met sint Jacob samen... Waar uh, we nu een, een acute opnamekliniek samen aan het piloten zijn, aan het verkennen zijn. Dus dat zijn echt de hoogtepunten. Ja. En, en wat had u dan liever anders gezien, of misschien over die hand in eigen boezem gesproken, uh, wat had u liefst persoonlijk anders gedaan? Ja, dat zou ik zo niet zeggen, nee. Dat, dat is ook mooi, dat, dat, dat, dat, dat je vooral op een positieve manier terugkijkt en, en uh, weinig uh, aanmerkingen hebt. Dan terugkomend op dat grote vraagstuk. Zijn er nog uh, recente ontwikkelingen geweest uh, met betrekking tot uh, wat wordt, welke locatie, waar komt die? Waarmee we de luisteraar in ieder geval positief het nieuwe jaar in kunnen sturen. Ja, Het, het kernbericht wat positief blijft is dat wij op drie locaties aanwezig blijven. ...en dat wij de luisteraar mee willen blijven geven... ...we zoeken naar de oplossing waarbij ook over tien jaar... ...de luisteraar om elf uur ochtends, zowel als om 11 uur avonds... ...dezelfde kwaliteit van de behandeling kan krijgen en ook op tijd. Ja. En dat geldt van de bevalling tot de gebroken arm, tot het hartinfarct... ...tot iemand die denkt een tumor te hebben en dat onderzocht wil hebben... Dus het hele scala. Ja. En dat de beslissing wat de hoofdlocatie wordt, zoals we dat maar blijven noemen... Uh, dat dat dan wat langer op zich laat wachten... dat is inherent aan het feit dat je de juiste keuze wil maken. Juist omdat je over tien jaar alle zorg wil kunnen bieden zoals u dat nu benoemt? Ja, dat formuleert u heel goed. Hè. Ja, wij vinden het ook best wel lastig om over de hoofdlocatie... Hè. we zien onszelf ook steeds meer... Als een organisatie die op verschillende plekken bepaalde zorg biedt. Hè. Bijvoorbeeld, als u afhankelijk bent van een kunstneer. Ja, dan is dat voor die patiënt is dat het gasthuis, Ja, die willen we op drie plekken die zorg blijven leveren. Dat doen we nu ook. Uh, ja, en bij sommige operaties, wat nu ook al zo is. Dat kun je maar in één van de gebouwen. Uh, en wat natuurlijk zo is, de belangrijkste concentratie zal zijn de spoedeisende hulp. Uh, en dat is de grote verandering. Ja. Uh, er was heel even een kans dat de landelijke politiek zich uh, met uh, de kwestie zou gaan bemoeien... Uh, nadat SP-Kamerlid Sarah Dobbe een motie had ingediend. Hield u uw hart vast? Uh, nee, nee, dat niet, nee. Dus ik denk, uh, maatschappelijke betrokkenheid sprak heel erg uit die motie... Ook de angst. Maar um, ja, ook als je goed leest waar men bang voor is, ja, dat zijn ook de dingen die wij al omschreven hebben. Van ja, we blijven op drie uh, er gaan geen sluitingen plaatsvinden. Er gaat echt concentratie van kritische zorg. Waarvan we ook verwachten dat het personeelstekort heel groot zal zijn. Daar kijken we nu naar. Ja. Uh... Dus nee, die potie die, die is. Die zien wij als, als ja, de betrokkenheid van politici... die voor hun, elektro, eh, voor hun kiezers eh, de beste ziekenhuiszorg willen... wat eigenlijk overeenkomt, wat wij ook willen. Het kabinet voelde er niets voor om in te grijpen. Zo heeft de demissionair eh, minister van Volksgezondheid eh, Jan-Antony Bruin... tijdens een kamerdebat daarover gezegd. Ik kan me wel voorstellen dat dat een opluchting is. Dus dat de verantwoordelijkheid en de keuze nog steeds... U ligt. Ja, uiteraard. uiteraard. En, uh, maar ook, ja, het is ook feitelijk zo. En ja, het, het is heel fijn dat ook de minister bij de feiten blijft. van ja, wie is waar verantwoordelijk voor? En uh, ja, dat, dat ben ik helemaal met u eens. Dus dat die, die, die blijdschap die, uh, was er. En, en, en dan uh, uiteindelijk, als je het allemaal bij elkaar optelt, die knoop zou moeten worden. Uh, Doorgehakt. Uh, u zegt ook, we zijn nog alle afwegingen aan het maken. Jullie doen heel veel onderzoeken, zowel intern als via externen. Uh, waar staat u ongeveer nu in het proces? Dus hoe ziet 2026 er op dat vlak een beetje uit? Ja, dus 2026 gaan we goed voorbereid in... En ja, wij zijn in de afronding van uh, het beoordelingsproces. We hebben heel veel onderzocht. We, doen al, we zijn ook geen nieuwe onderzoeken meer van plan. Maar ja, daar komen ook heel veel gegevens uit die nu geanalyseerd moeten worden, besproken. Uh, ja, in die fase zitten we. Ja. Um, 2025 omschreef u als zijnde innoverend. Wat is uw hoop voor 2026? Nou, ik hoop weer dat het innoverend wordt, want dan uh, blijf ik ook een beetje wakker. Uh, <lacht> wakker wakker of scherp? Is, uh, ja, dat houdt ons scherp. En, uh, en we beseffen allemaal uh, dat het ook echt om een maatschappelijk belangrijk uh, ding gaat. En dus ja, ja. En het, het is uh, in de voorbereiding, we verwachten ook dat het enerverend is. Want ja, we moeten ook echt beslissingen gaan nemen. Ja, en beslissingen die ook veranderingen aan uh, gaan geven. En ja, zoals u weet, veranderingen die brengen altijd ook reacties met zich mee. Ja. Communicatie ook in 2026 key? Altijd, ja. Okay. Um, Leon Aars, uh, voorzitter van de Raad van Bestuur van Spaanegastuid, dank u wel voor een toelichting en een uh, fijne jaarwisseling alvast. Ja, u ook. En uh, we spreken elkaar ongetwijfeld uh, begin volgend jaar. En uh, dan uh, kunnen we weer verder praten over dit mooie onderwerp. Ik kijk ernaar uit. Dank u wel. Because a softly creeping. Left while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain Still remains within the sound of silence In restless dreams I walked alone narrow streets of cobblestone Neat the hill of a street land I turned my collar to the cold and When my eyes were stared by the flash of a neon light It split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never share No one did Disturb the sound of silence Fools that I do not know Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echoing the will of silence. And the people bowed and prayed To the neon god they made And, and the, the sign flashed out its warning In the words that it was morning And the sign said the words of the prophets Are written on the subway walls The tenement halls whisper.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 We, we kunnen niet, de laatste tien jaar hebben we niet genoeg bijgebouwd. Dus hmm. op een gegeven moment moet je wel zeggen: hé. Hey, en toch hebben we aan de verplichting voldaan. Tot, tot op heden ja. lopen wij niet achter in Zandvoort met huisvesten van statushouders. Mm -hmm. okay, maar en goed. degene die wel achterlopen, zoals Amsterdam, die lopen 2000 statushouders achter om te huisvesten. Ja. Haalem 200. Huh. Bloemendaal, 40.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 Waarschijnlijk hebben we d 66 die, die heeft een beetje de, de macht nu, zeg maar. Dus die spreidersbest wordt niet ingetrokken. En dat is dat gezien. Ge nou, ja, ik, denk, dat nou, die ik denk het niet. Nou, maar de ja. nou, gemeenten zijn natuurlijk wel ge ge gehouden aan die wet. Ik bedoel, je moet de wet naleven. Ja. Dat is wel uh, voor moet iedereen de thuis, wet Naleven en dat is wel bijzonder dat CDA dat ook loopt te roepen hier in de gemeente Zandvoort. Mm -hmm. Van ja, we moeten de wet naleven. Ja. Maar op het moment dat het over stikstof gaat. ...dan is diezelfde partij dat ze zeggen... Van, dan hey, ...we niet moeten, moeten die wet maar naast ons neerleggen... ...want we moeten in Zandvoort gaan bouwen. Ja, He, we, ja, laten ja, we, we gaan ja. wel zien... ...wat het stikstofprobleem... Uh, ...als we die wet naast ons neerleggen... Mm -hmm. ...dan gaan we wel zien wat het betekent. Mm -hmm. Ja, en weet je... ...dan zeggen ze wel... Van de, de, je, ...dan <lacht> zeggen ze wel vieskeurig om een wet niet na te willen leven... ...en met de spreidingswet... ...dan zeggen ze nee, we moeten de wet naleven. Ja, dus, ja wat is het? Ja. het is... Nee, dat is waar, dat is waar. Hey, um, uh, uh, destijds waren we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 uh, Randweg een locatie op het ah. oog. En nu hebben ze gezegd van hé, hey, die locatie gaat niet door. We gaan er nog een jaar onderzoeken. Mm -hmm. Kijken of we een andere locatie. Dus mm. weet je, in Heemsteden die zou dat bij, uh, um, God, hoe heet die? Uh, dat centrum van epilepsie. Ja, waar de Kruk is. Oh, uh, ja, daar oh, ja, daar, daar ja, zouden, ja. zou uh, Heemstede, een, een, een, een locatie uh -huh. uh, waar ze mee bezig... is ook uh, door de buurt opstand gekomen. En ze zeggen over, nou, die locatie zien we af. We gaan het ook weer een jaar onderzoeken. Ja, ja. Dus ja, de gemeente die de grootste mond hadden... dat Zandvoort ging temporiseren. Die, die, terwijl Zandvoort nu in uiteraard heeft gedaan met Velsum... Maar die gemeentes, die, die hebben nog helemaal niks. Uh. Maar stel voor dat... Uh,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 Waar zou het ik, kunnen? Waar zou het kunnen? Ja, ik, ik, denk ja, ik het heb ook niet zoveel kan. mogelijkheden. Maar... Ik denk dat het helemaal niet kan. Ik denk dat we eerst eens een keer voor onze eigen... Ik, ik spreek zoveel mensen, Hans... die, uh, die, gra die in een... eensgezinswoning wonen, oudere mensen... Hmm. die graag willen verhuizen... naar wat kleiner. Hmm. Een huis met twee slaapkamers, een goede buitenruimte... of een balkon of een tuintje. Hmm. Mensen willen door graag iets kleiner... Tuurlijk, nee, logisch, omdat ze denken van ja. hey, over tien jaar... Dan red ik het niet meer zelfstandig. Ja, en dan ja. moet ik iets gelijkstvloers hebben. Maar ja, we krijgen natuurlijk toch een enorm uh, dus uh, woningproject je, op het Curidex ja, waar 500 woningen komen. En zou dan nou, niet. Ik, een, ik hoop dat dat doorgaat ja, dat, allemaal. Want nou ja, geen, dat, dat, maar ja. je uh, zegt ja, maar uh, iedere keer dan lees ik in de, in de raadsinformatiebrieven dat er een probleem is met, ja, met stikstof. stikstof en alles. Ja, dat klopt. Dus geef eens een keer duidelijkheid mm, op mm. het. Of er nou een probleem is met stikstof, ja. ja of nee. Nou, ik denk dat uiteindelijk die huizen daar wel komen. Dat, dat, ik hoop uh, het. Er ja. moeten, ook nog, je hoopt het, moeten ook nog tien ondernemers daar. Mm -hmm. Ja, dat uh, klopt, ja. Die ja, particulier ja. eigendom ja. hebben. Die moeten wel over de streep worden Ja, er zijn natuurlijk nog een hoop hordes hoop, te nemen. Dat ben ik helemaal met je eens. Ik hey, er is nog, even, nog een andere heikel punt in wat erg speelt: is de verplaatsing van de Oekraïnse vluchtelingen. Dus van uh, mm -hmm. het curidex terrein naar. Ja. Nou ja, waar moeten ze heen? De, ja, dan, zouden ze naar Noord gaan? Hoe gaan we de, dit bekostig, Hans, dat is mijn eerste Ja, ik weet het niet. Ja, oké, okay, maar goed. De, nou, ja, de, nee, maar die hele opvalling van die van die Oekraïnes, die wordt natuurlijk door het Rijk bekost, toch? Nee, nee, niet meer. Dat was voorheen. Ja, zo. vanaf volgend jaar niet meer. jaar, ja, maar vanaf maart 2027 dan ja. heeft ze een andere status. Uh -huh, klopt. Want ze vielen onder, onder een beschermingsregeling. Ja.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 Dus ook geen slechte zaak natuurlijk, als je voor uh, jongeren, zeg maar, uh, huisvesting kan nee, regelen. Daarom, daarom is Ruuk het natuurlijk ook uh, besteld. Ja, ja. ik heb ook nog steeds niet gehoord of die Rijn nou een, een, een ja, dat bedoel, deal uh, meegemaakt is. Juist op, de juist op die plek zou er een sociale woningbouw komen, maar ja, ik heb ook niks gehoord eigenlijk over een verhuizing. Nee, toch, uh, Ze zijn al, oh, al, al maanden bezig met het uh, eh, Espresso-verdracht. Ik, ik, ik zou zeggen, tel prioriteiten. prioriteit. <laughs> ja. Dat ja, hebben we al een vaker geroepen. Ga je het allemaal in, in het nieuwe uh, ja, ja, verkiezingsprogramma? Ja, ja. ja, dat wordt ons... een hard verkiezingsprogramma van OPSS. Nou, verkiezing... nou, hard, maar in, in ieder geval wel duidelijk. Een, wel een duidelijk verkiezingsprogramma ja, dat, ja. dat voor ons wel een van de hoofdmoten is. Ja. Dat we vinden dat er een goede seniorenvoorziening komt ja, komen komende jaar. Ja. Gisteren heeft de CDA zeg maar, hun uh, lijst een beetje bekend gemaakt. Ja, ook, dat is nieuw nieuw, ook bijzonder. Nee, een, een nieuwe persoon erop, dan? Nee, nee, nee, nee, ik bedoel, wat bijzonder is, dat je nu eerst poppetjes gaat vertellen... Gaat voordat je gaat vertellen waar je programma over gaat. Ja, oké. Okay, maar goed, uh, dat, dat ik, kun je voor Ik zit niet in de gemeenteraad... Nee. omdat ik het zo belangrijk nee. vind om als persoon... aangezet te ja, worden. Ja. Ik zit er omdat ik, dat ik iets wil realiseren. En jij blijft stand, zitten, om, op, Patrick, ook? En, ik uh, stel jij me staat me wel op, beschikbaar. Als tweede op de lijst, neem ik aan, ik of niet? Ik stel me beschikbaar. Nou, we, we, we hebben een algemene ledenvergadering half januari. Oh, okay, de, op, de, de en daar mogen de, de leden... die mogen erop beslissen... welke volgorde worden. Ja, ja. Nou, ja. En welk programma we gaan doen.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 is helemaal, uh, ja, jullie zijn in ieder geval een partij 20, die altijd wel goed is voor twee, drie zetels, he, minimaal. Nou, we doen ons best. Ja. De, dat is eigenlijk het teken dat het toch wel uh, ja. dat ja. belangrijk ja. en is. En jij, gaat vol, jij gaat het volgend jaar ook nog door met schoonhandelen, uh, gewoon één keer in de maand. Ja, het, dat het, dat, gaat, dat vol, blijf je volgende doen. Week, was, volgende week. Maar ja, ja, volgende week, weer, redden het Volgende week. Dus uh, volgens mij gaat dan wel iemand een keertje mee van jullie uh, uh, met een uh, lijfverbinding. Oh, nou ja, dat is uh, ook wel. Dat lijkt me een keer leuk om te doen. Als ja, dus er zeker. een uh, live verbinding komt van het ja, vierde naar ja, de. Ja, ja, leuk man. Ik ben ervoor. Nou, ik ben nog vrijwilliger bij de heisman. Ja, ik denk, die ga ik even inkoop. Ja. Nee, ah, dat doe ja. je goed. Hé, hey, Patrick. Uh, ja, volgens mij zijn we er een beetje doorheen. Uh, nou, goed, uh, hartstikke bedankt voor je komst. Dank je wel. En uh, ga je goed. Dank je wel. Je luistert naar Regio Radio, een programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort.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 Don't believe what I say, just feel Don't lock her up in a trunk. So no big hug can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living down. Got to do my best to please her just cause she's a living dog Got a rolling eyes. That is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living down. Mm -hmm.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 Got her open eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living die. Regio Radio. Het kerst- en oud- en nieuw-inzicht zullen de meeste mensen wat rustiger aan gaan doen. Illusionist Hans Klok moet de komende weken juist een paar tandjes bijzetten. Tijdens het wintercircus Haarlem dat dit jaar van 19 december tot en met 4 januari plaatsvindt in het Reinalda Park... is hij wederom de hoofdact. Hans, goede avond. Goedenavond, goedenavond Ja, Ik word zo moe als ik eraan denk hoor, wat jij allemaal gaat doen straks. Twee shows per dag. Ze ongeveer ja. 36 keer optreden de komende dagen. Uh, ja. ja, dat klopt. Ja. ja, nee, ik weet niet. Als ik er al moe van word, hoe is dat dan voor jou? Nou, dat is ook wel een sprint, een beetje een eindsprint van een fantastisch jaar. Ja. Vergeet niet dat we ook nog bijna 20 keer in de Harbor club staan s'avonds. <laughs> dus het is echt uh... ja. maar weet je, het is, het is, je, je krijgt er zoveel terug. De mensen zijn zo enthousiast en zo uh, dankbaar. Uh, kijk, ik vind het optreden ook heel erg leuk. En vanaf de tweede week januari wordt het gewoon veel rustiger. Ik kan je weer even bijtrekken, weet je. Het is gewoon even de eindsprint van dit jaar. En ja, dat is pittig. Maar, uh, nou ja, ik, uh, ik heb er ook, ook wel ongelooflijk veel zin in. Ja, en, en wat, wat het is ook. Eh, alles wat je doet is natuurlijk leuk en je doet dit al zo lang. Maar juist met de ja. winter, juist met heel veel kinderen... in het Park, komen ook zoveel verschillende soorten mensen. Dat lijkt me ook een extra boost geven. Een extra veel enthousiasme creëren bij jou, los van bij het publiek nog. Uh, ja, dat is zo. Het is heel gemaleerd, het publiek. En dat is, uh, dat is eigenlijk ook ontzettend leuk van, uh, aan. En heel veel families. Uh, ja, Je ziet dat kinderen voor het eerst... ...in een circus komen, weet je, die, die ineens ondergedompeld worden in die magische wereld... ...vol met artiesten en prachtig licht en, en acrobatiek en magie en, en ja, dat is gewoon uh, ja, ontzettend leuk. Ze zijn altijd heel erg dankbaar um, en de, de, de mensen zijn vaak heel netjes aangekleed, zeker met de kerstdagen, weet je... En ...dan hebben ze daarvoor gegeten of na de voorstelling gaan ze eten. Dus mensen zijn altijd in opperste stemming. Dus het is een dankbaar publiek om voor op te treden. En, en ik zei het net al, jij bent de hoofdact. Maar uiteindelijk doe je het niet helemaal alleen. Uh, wat moet je me erbij voorstellen? Wat kunnen we allemaal verwachten? Ja, we hebben natuurlijk, nou ja, van mij het verwacht, uh, kun je verwachten dat ik natuurlijk spot met de natuurwetten. Want geen mens kan onzichtbaar worden of uh, zweven door de lucht. Dus uh, dat, dat weten mensen. Maar verder hebben we ja, fantastische acts. Uh, uh, een antipode nummer, dat is jongleren met je voeten, waarbij er gejongleerd wordt met mensen. Dat is een uh, fantastische act uit Peru. We hebben Milko, dat is de rode draad. En uh, hij, uh, uh, hij is natuurlijk een hele bekende clown in, uh, van Circus Rens, van Orgolst Ja, We hebben fantastische luchtnummers, allemaal winnaars van Circus grote circusfestivals. festivals. Dus het is een heel gemalleerd programma. Dus, uh, het, het, het, echt, voor, voor deze show heb je alleen maar puntje van je stoel nodig. Want, want van de ene verbazing is het niet bij mij, dan is het wel bij de fantastische uh, acrobaten. Ja. Uh, ja, we, we hebben echt heel veel, ook heel veel nieuwe acts, ook nummers die ik helemaal niet... Ja, ik heb ze natuurlijk wel gekeurd en gezien, hè, via uh, fragmenten op YouTube bijvoorbeeld. Of er worden bij video's opgestuurd. Maar uh, ja, ik ben uiteindelijk ook heel benieuwd. Maar het is allemaal wel, het is allemaal wel heel kundig en heel van hoog niveau. En... en... Als je, jij hebt het hele programma gezien. Je hebt het samengesteld. Dus je weet een beetje wat je kan verwachten. Ja. Waar, waar kijk jij het meest naar uit? Wat vind jij persoonlijk het... Dan wat, ja, wat lijkt jou het leukst? Of het meest verrassend? Of waarvan je denkt dat het heel veel impact of effect zal hebben op het publiek? Nou, ik vind... Uh, als ik over mijn collega-artiest uh, praat... Dan vind ik wel... Uh, er is een, een, een komisch duo. Die doen een soort cascade. Dat is uh, ja, een soort... Uh, ja, hoe noem je dat nou? Uh, Vliegen en smijtwerk met een tafel. Okay. Uh, dat zie je tegenwoordig best zoveel. Dat rolt over elkaar heen en zo. En ik heb dat in Monte Carlo gezien op het Circus Festival... En ja, dat vind ik dan, ik denk wel dat mensen daarvoor gaan vallen. En, uh, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik ook niet. Ik heb de nummers allemaal wel gezien, maar ik ken niet alle artiesten zoals ik ze bij Hans Klok en Friends wel ken. Want dat is het uitgangspunt: dat het artiesten zijn waarmee ik ooit ergens in Las Vegas heb opgetreden, of in Parijs of in Londen. En dat is dat concept. En dit is dus toch: uh, dit neigt meer naar een traditioneler circus. Maar wel met een prachtig programma. Maar het is toch ook juist leuk dat je niet alles al kent. Dat kan je ook juist enorm verrassen. Uh, nou, dat nou, is absoluut waar. Ja, dat vind ik ook... Uh, dat, dat vind ik ook uh, heel leuk. Ja. ja, ik ben ontzettend benieuwd naar... Uh, ja, de eerste artiesten zijn uit Argentinië... zijn al aangekomen. En dit is natuurlijk een soort olympisch dorp. Hè, want de meeste mensen doen natuurlijk hele fysieke dingen... net als dat ik dat doe. Um, dus het is heel veel rek- en strekwerk... voor de voorstelling en ook tussendoor. Um, dat vond ik voor de van de zomer was ik ook met Circus onderweg. Ja, dat doet me het meest denken aan een Olympisch Torp. Omdat iedereen daar heel erg mee bezig is, dat hij fit is en dat hij die echt kan blijven uitvoeren. En uh, uh, ja, dat, dat, dat geeft ook een soort saamhorigheid. Nou, nou heb ik één vraag. Hè. Um, mij valt het op dat heel veel um, theaters of musicals of dingen waarbij we wel ons richten tot kinderen echt gewoon heel prijzig zijn. dat heel veel mensen die rondkomen van een ja modaal inkomen, ja. dat niet kunnen betalen. Wat zijn de kosten voor dit? Als ik, stel, ik heb, uh, nou, ben getrouwd, ik heb drie kindjes... en ik wil heel graag naar jouw uh, wintercircus. Wat ben ik kwijt? Nou, dat, dat zou ik de website moeten kijken. Dat zou dat niet, maar uh, je, je snapt welke niet... richting ook op wil. Ja. Is het financieel ja, ja, ja. haalbaar, ook voor de mensen... die het niet zo breed hebben? Uh, nou, het is wel... Uh, nou ja, dat wordt het wel lastig. Maar er is natuurlijk... Uh, het is vanaf 1995, zie ik nu. Dus dat is 20 euro. En voor wat je daarvoor krijgt, voor dat programma... is dat eigenlijk niet... je kan daar niet onder gaan zitten, weet je. Want zoiets is ook heel kostbaar. Al die artiesten zijn uit het buitenland gehaald. Voor de meeste mensen moeten we woonwagens huren. Want die komen van zo ver, Zuid-Amerika zo... die hebben geen woonwagens mee. Maar het is ja, het is, ook... Ik heb een keer voor het... in Oswaldstad, hè. Voor het AZC, heet dat toch? AZC, ja. Ja, toen hebben we toen nou, er is echt geen pretje als je daar zit en dat was in Os, uh, daar stonden we met secus. Ben ik daar gaan kijken, om gewoon eigenlijk puur zelf zelf met mijn eigen ogen wilde zien. En toen hebben we daar ook mensen uitgenodigd, 250 stuks. Ik wou er meer uitnodigen, maar heel slim zei AZC, joh, dat doe dan ook 250 mensen die onder de, um, uh, de armoedegrens, en er zitten heel veel mensen in Nederland op dit ja. moment, onder die armoedegrens. Dus toen hadden we 500 man die daar voor niks hadden. Ja, dat, dat, de circusdirecteur Alberto Althoff, die zei alles heel lief van je, man. Dat kunnen we niet altijd blijven doen. Bijvoorbeeld um, een goede tip voor veel mensen in grote steden. Maar ik weet niet of Haarlem eronder valt. Heb je de Stadspas? Ja, we hebben de Haarlempas. Ja, oké. Okay. Nou, dan kun je voor heel weinig naar een voorstelling. En dan krijgen wij een stuk subsidie van de gemeente. Dus ik zou zeker voor mensen... Als je, als het, ja, als je heel graag naartoe wil... Kan je heel creatief zijn. Uh, maar dan moet je wel eventjes op dat internet gaan scrollen. Je hebt ook, hoe noemen ze dat ook alweer... Uh, eh. Uh, denk jij dat zo'n zo coupon of? Ja, ja, social deal. Social deal. Ja, ja, ja. Dat, ik, dat ik, ik, had, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook iemand had die het in mijn oortje fluisterde hoor. Oh, oh. ja, oké. Okay, ik kon er even niet op komen. Kijk, um, linksom of rechtsom willen wij dat de tent vol zit. En ik wil ook kinderen uh, die helemaal daar nooit kunnen komen, dat die je toch zien. En wie weet. Uh, uh, raken ze wel uh, geïnspireerd om zelf het circus in te gaan of misschien om zelf ja. illusionist te worden weet je, ons beroep moet altijd maar weer doorgaan ja. en uh, dat, uh, ja, dat uh, hoop ik dat het voor alle gezinnen is weggelegd, Dagen. maar dat er heel veel armoe is, daar dat ben ik me zeer zeker van bewust. Ja. Nee, maar daarom, ik was gewoon benieuwd en dit wil, ik zie inderdaad dat op Social Deal kan je inderdaad met korting kaartjes kopen. En dat wil niet zeggen dat iedereen dat moet doen, maar juist ook fijn voor de mensen die het anders niet kunnen betalen. Ja, en dan ga ik toch Zeker. de vraag stellen die, waarvan je weet dat die ging komen. De sabel Act, pas je een beetje op? Ik pas altijd op. <laughs> Uh, heel veel plezier de komende periode. En ook uh, voor uh, nou ja, alles wat je nog gaat doen. In volgens mij twee weken tijd is het even doorpakken. Um, ja. Maar uh, daarna heb je weer rust. En tot die tijd heel veel plezier. Ja, dank je wel, Oké, doei doei. If it's magic, then why can it be everlasting? Like the sun, at all. Always shines Like the poets In this rhyme Like the galaxies In time If it's pleasing Then why can't It be never leaving Like the day fails, like on seashores there are shells, like the time that always tells, it holds the key to every heart throughout the year. is every third so if it's special then with it why aren't we as careful as making sure we dress in style posing pictures with a smile Keeping danger from a child It holds the key to every heart Throughout the universe It fills you up without a bite And quenches every thirst So magic why can't we make it everlasting like the lifetime of the sun it will leave no heart undone Regio Radio, een programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. We gaan een leuk gesprek voeren met uh, de vrijwilliger van het jaar. Ja. Feestuig. Roy van Buringen. Ja, dank jullie wel. Ja, ja. Je, je hebt meegenomen. Even kijken hoor. Ja, ja. je hebt... de Kerkhof is en een goede vriend, oh, ja. maar ook een vrijwilliger van Zandvoort. En een enorme familie. Ja, uh, ben, ja. ja ben, fan ja. Inderdaad. Ja, fan. Ja, Ik heb een keer een leuk, uh, leuk filmpje van je gezien. Uh, je hebt een soort uh, museum ook nog thuis, hè zo. Ja, leuk man, daar gaan we zo nog wel even over oh, praten. Oh, maar dan moet ik dan ook daar een keer langs. Ja, dat is wel heel leuk, ja. Dat ja. zeker, ja. Moeten jullie zeker doen. Nou, ja. nou dat was het dan. Uh, maar hoi, nee, hoor. hoe, hoe blij <laughs> moet ben je? U alleen even als een manager nee, een grapje. Um, nee. Hoe blij ben ja, je heel, met ja, deze prijs? Ja, hoe blij ben jij eigenlijk? Ja, heel erg super blij en vereerd vooral. Want ja. uh, het was nu de derde keer dat ik genomineerd was voor deze prijs. En vorig jaar ook dubbel met Zandvoort Insight. Site. Mm -hmm. En uh, eigenlijk had ik hem nu ook niet verwacht. En waarom niet? Iedereen zegt, ja, ja dat heb ik nu al na drie keer verwacht. Nee, nee. dat had ik echt niet. Want uh, de, waren er waren weer zoveel vrijwilligers genomineerd... die allemaal op hun gebied Terrein, ja. moois doen voor Zandvoort. Alle vrijwilligers die zijn natuurlijk gewoon uh, waardevol in Zandvoort. Inderdaad. Stellen, ja. Inderdaad. En daarom is deze prijs natuurlijk wel mooi om, om de vrij, het vrijwilligerswerk... Gewoon op een voetstuk te zetten. Mm -hmm. En wat je ook doet. En die, dat, je hebt dat vrijwilligersfeest. En deze prijs. En die, die hele week was natuurlijk de week van de vrijwilliger. Ook die week. En daarin kan je gewoon zien wat mensen doen. En j, jullie doen het ook. Wij doen het. Maar uh, je mantelzorg is ook vrijwillig. Uh, ben ik zelf ook. En, maar... Er is heel veel vrijwilligerswerk ja, ja. en ook niet zichtbaar. Zo. Ja, dat ja. is waar. Nee, dat ben ik helemaal met je. Jij zit natuurlijk bij Sunfort Insight. Daar gaan we ja. misschien zo nog wel even over hebben. Maar als we wat inhoudelijker op jouw vrijwilligerswerk ingaan... dan, ja. dan valt wel op dat uh, het uh, buurtfeest in Sunfort Noord... is eigenlijk toch het belangrijkste, denk ik. Toch I Is niet. het geworden? Is het geworden, ja. Um, nou, want je hebt wat neergezet daar, toch? Nou, ja, ja. inderdaad. Ja, um, drie jaar geleden begonnen we natuurlijk met het buurtfeest. Het is eigenlijk vier jaar geleden ontstaan. En... Uh, op vakantie op Curaçao bedacht mijn vrouw van ja, we moeten een keertje wat bedenken. We zijn online verbinders, maar we zijn, uh, we hebben in ons statuut te ja. staan, we waren uit coronatijd, dat we ook fysiek zouden gaan verbinden door evenementen te organiseren. Ja. En we moeten wel iets gaan bedenken waardoor we dat wel waar gaan maken. En toen dacht ik van nou, we gaan op het Flemingplein een buurtfeestje organiseren met een zangertje... misschien een barbecue eh, misschien nog wat kraampjes eromheen... waar mensen zich kunnen promoten en dat is het. En toen, ik ging, toen begon ik te schrijven en tijdens het juryrapport kwam het al naar voren... als je met Roy praat, dan komen er alweer drie ideeën naar voren. En dat was toen ook zo. En toen ging ik schrijven en toen kwam dat en toen ging ik googelen... en kwam ik bij een ander buurtfeest terecht. Oh, dat kan ook wel bij ons. En dat werd echt... Ah, oh, je bent ook echt buurtfeesten gaan bezoeken? Nee, oh, ja. gaan nee online gaan kijken. Oh, ja. wat, wat, wat, doet er, wat doen ze in andere steden? In ja. Haarlem worden er heel veel mooie evenementen ja. in de buurt georganiseerd. Uh, en, um, maar ja, dus dat ging ik bekijken. En toen uiteindelijk gaan schrijven gaan schrijven gaan schrijven. Ik kom ik met een plan bij ons bestuur. En die verklaarden me voor gek. Ik zeg, maar we gaan het wel doen. Ja, en ja je hebt toen, een grote drive om. Uh, om echt dingen voor elkaar te krijgen. Ja, en als, als het niet lukt, dan lukt het wel op een andere manier. Hmm. En toen ben ik uh, met de gemeente gaan mailen... vergunningen aan gaan vragen, subsidies. Uh, Postcoloterij die ons uh, groot bedrag ging sponsoren... en een cheque uitreikte. <kwijls> Ga zo maar door. Ja? En We haalden echt heel veel geld op om het evenement te organiseren... zoals we het nu doen. En toen, uh, de eerste keer, daar was hij dan, het buurtfeest ja. met... Uh, een nostalgie zanger Brace, uh, rapper, Die bij heel veel mensen uh, bekend was bij jong en bij oud. Want hij had vroeger al hits en nu ook weer. Dus dat, dat, dat, dat is wel een mooie. Was dat met Roy Donders uh, nee, al? was, dat was de, de eerste keer? Oh, was dat was de tweede keer. Ja. Ja, ja, ja, ja. Of nee, dat was twee, twee jaar geleden. Twee jaar geleden ja. ja. ja dat het gaat heel hard. hard he? En uh, met Roy Donders inderdaad. En dan moet je verder. En uh, als je zo'n artiest deelt, kost het heel veel geld. En ja. eigenlijk, ik wil het geld in de buurt stoppen. Maar door, uh, door, gewoon, uh, door gemeenteregels ook en door andere dingen kost het evenement ook gewoon... Ik ben sowieso 3000 euro kwijt aan gemeentelijke middelen. Niet alleen van dat ik dat aan de gemeente moet betalen, hmm. want ze helpen ons heel erg goed. Dat, dat, dat moet men zo niet begrijpen. Maar hmm. wel dat je geld kwijt bent aan veiligheid, aan... Aan, ik, een, ik, een, een, een, ja, aan alles wat je eigenlijk niet ziet. Je ziet, wil een feestje ja. zien, maar alles eromheen. Dat kost heel veel ja. geld. Ook ja. de, de veiligheid om Zandvoort Nieuw-Noord uh, te beveiligen op het feest. Ja. Is, is, is groter dan men denkt. En, huh. en dat uh, schuurt af en toe. Ja. Ik werd vorig jaar genomineerd als persoon van het jaar in het Dagblad, En daar stond op... Ik organiseerde al fietsenracens op mijn twaalfde jaar. Ja, en kijk. als je nu de, uh, uh, de Halems dagblad van, wat zou het zijn, denk 40 jaar geleden, bekijkt. Zie je eigenlijk eenzelfde soort artikel staan, maar dan van mijn opa. Kijk. En dat is wel heel erg mooi. Kijk, mooi. Het zit in het bloed. Uh, het zit zeker in het bloed. Ja. En um, ja, en... Dat heeft ook met mijn droom te maken. Die, die had dat vroeger ook. Was dat, was dat ook was. een standpoorter, uh, Roy? Nee, nee. nee ik, ik ben oh. ook gegroeid in Haarlem. Ik ben in een geen okay. Dus Daarom was het ook heel moeilijk om een beetje... Uh, verder te komen. Ja, in, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> maar dat geeft ja. iedereen wel die geen er is. Ja. Uh, maar uh, maar zo'n oh. stukje... gewoon accepteren. Uh, want uh, ja... Ik, uh, ik ben eenmaal een flap uit. Ik ben iemand, uh, uh, gewoon een, iemand die graag wil en doet. <laughs> en soms komt dat anders over dan dat het overkomt. Nee. Maar... Dat hebben ja. mensen maar te accepteren, want ik ben Roy. Zo is het Roy en uh, je doet het Zo goed het. en uh, ja, je organiseert een hoop. Ja. En, uh, hoop met het plezier van ook. Uh, nou, ja, ja, Daar hoop ik, daarvoor doen we het Ja, ook. daarom, dat begrijp ik. Nee. Ja. En kinderen, dat is ook prachtig. Het carnaval, ja. Sinterklaas en weet ik het allemaal. Zeker. Dat is alleen maar belangrijk. Je, bent, je zit nog niet bij de ijsbaan. Nee, heb, uh, heb ik wel één seizoen oh, gedaan. Heb je wel een keer gedaan. En okay. uh, ook bij Pluspunt. En nu ja. ben ik heel erg betrokken bij ouderen. En ik ben uh, ook ja. mantelzorger. En dan kriebelt het oh. toch om, om misschien wel... Af en toe twee uurtjes in het huis in de duinen te helpen of ja, waar ja, ja. ook. Maar ik moet ook al een beetje getemd ja, worden zelf denken. Want ja. anders ga ik ja. nu door. En dan ja. Uh, ja. Uh, ja. val je om. Ja, dat doet hij ook wel eens. Ja, dan ja, rooi ze wel even genoeg voor mij ook. <laughs> uh, dan, dan snap ik dat. Ja. ja, bedankt voor je komst. Ja, super. Um, Regio Radio, elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Voor de deur zetten artsen en ziekenhuizen zich wederom schrap voor de gevolgen van het afsteken van vuurwerk. Deze week bleek dat er nu al veel meer vuurwerk is verkocht dan normaal, omdat het het laatste jaar is dat het mag. En dus bel ik ook dit jaar weer met Sjoerd Bakker, arts op de spoedeisende hulp van het Spanig Gasthuis. Sjoerd, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, goed. Uh, nou zijn er over de jaren heen uh, veel meer maatregelen getroffen. Denk bijvoorbeeld aan, aan die veiligheidsbrillen. Strenger toezicht op het uh, verkoop van vuurwerk. Heeft dat dan ook uh, geleid tot minder ongelukken? Uh, nou, het antwoord daarop is helaas nee. Uh, sinds 2015 is er een verbeterde registratie van vuurwerkletsels... op alle SCH's en spoedposten in Nederland. En dit houden we nu op dezelfde manier bij... En dat geeft dus ook veel meer betrouwbare cijfers dan de jaren ervoor. En we zien nu nog steeds jaarlijks ongeveer 1200 ongevallen... op 31 december en 1 januari in Nederland. En dit aantal is grofweg over de jaren hetzelfde gebleven. Uh, maar het is ook goed te beseffen dat er eigenlijk nog meer letsel zijn... als gevolg van vuurwerk. Er vallen namelijk ook gewonden, vooral in de weken voor oudjaar. En die rekenen eigenlijk nog helemaal niet mee met deze cijfers. Ja, ja. Maar dat is toch... Ik vind dat best schokkend. Dan proberen we uit alle macht... Uh, om maatregelen te nemen, uh, mensen ook hè, te informeren. Sieren, die draait overuren op, op, uh, nou ja, in de weken ervoor. En toch krijgen we het niet onder controle. Nee, dat is ook echt wel schokkend, En ik denk dat dat ook uh, de aanleiding is geweest uh, van het kabinet... om uh, toch maatregelen te treffen, om na te denken over zo'n vuurwerkverbod. Ja. ja, met als gevolg dat vuurwerkverbod dat komt er. Vanaf 2026 uh, gaat het landelijk vuurwerkverbod... In. Nou vraag ik me wel oprecht af, um, betekent dat ook dat jij dan uh, volgend jaar uh, rond oud en nieuw uh, nou ja, vakantie mag vieren niet aanwezig hoeft te zijn op de spoedeisende hulp? Ik zou willen dat het zo was, maar ik hou er toch wel rekening mee dat we nog steeds wel slachtoffers uh, zullen blijven zien. Ja. We weten immers dat het consumentenvuurwerk dat nu verkocht wordt al veel letsel veroorzaakt, maar zwaar illegaal vuurwerk doet dat nog veel meer. En dit vuurwerk is nu al verboden... Uh, maar zorgt wel wel voor 20 tot 30 procent van alle letsels. Ja. En mijn verwachting is niet dat dit vuurwerk zomaar verdwijnt. Uh, sterker nog, het zou me eigenlijk helemaal niet verbazen... als er de eerste jaren na het verbod... misschien nog wel meer vuurwerk in de omloop zou zijn... dat nu ook niet in Nederland te koop is. En dat lastige hiervan is weer dat de sociale controle hierop ontbreekt. Het uh, vuurwerk ga je niet afsteken uh, in de aanwezigheid van je ouders. Je nee. heeft wel kunnen wijzen op gevaren. Het gebeurt veel, veel meer stiekem... Ik ben ook wel heel erg benieuwd naar wat het uiteindelijk effect gaat worden van dit verbod. Ik hoop er nou van niet dat we het aantal echt ernstige letsels de komende jaren zien toenemen. Ja, want... Um... Ik heb heel lang in Engeland gewoond en daar kennen we het zelf afsteken van vuurwerk helemaal niet. Dat wordt allemaal vanuit de gemeente gedaan. Hè? Dat, dat, dat, dat overkoepelende prachtige vuurwerk waar ze hier natuurlijk uiteindelijk ook naartoe willen. Maar zit het zelf afsteken in Nederland er zo in gebakken dat krijg je er niet 1, 2, 3 uit? Uh, nou, het is inderdaad een traditie, of zo zou ik het toch wel willen benoemen. En uh, ja, persoonlijk vind ik het ook wel een mooie traditie. En Ik zou het ook wel jammer vinden als het echt helemaal zou verdwijnen. Maar goed, ja, als professional uh, moet ik toch echt zeggen dat uh, ja, elk letsel door vuurwerk daar te veel is. Uh, omdat veel van die letsels uh, echt blijvend zijn. En dan heb je het bijvoorbeeld over uh, littekens of verlies van gezichtsvermogen. En dat zijn dus letsels die niet meer volledig genezen. En dat is natuurlijk zonde... Helemaal niet bedoening, de bedoeling van zo'n feestelijke avond. Ja. En daarmee denk ik dat ja, het zelf vuurwerk afsteken, ja, er zitten echt gewoon risico's aan. En het, het zal heel mooi zijn als dat landelijk of per gemeente toch opgepakt kan worden. Uh, en die traditie misschien uh, van uh, persoonlijk uh, overgeheveld wordt naar een evenement dat door het Rijk de Gemeentes wordt georganiseerd. Ja. Wat oprecht ook echt heel leuk is hoor. Maar dat is uh, mijn persoonlijke mening dan weer. <laughs> um, wat zijn de meest voorkomende verwondingen? Je noemde er al een aantal. Um, en daarbij kijken we heel vaak naar degene die het afsteekt. Maar omstanders raken ook vaak verwond. En wel, wat komt dus het meest voor? Ja, dat klopt ja. Nou, de meest voorkomende letsels zijn toch echt de brandwonden. Uh, ofwel direct door het vuurwerk. Of door kleding die bijvoorbeeld ontbrandt. Omdat er vuurwerk in is gekomen. Uh, maar we zien ook veel ookletsels en gehoorschade. Maar een andere categorie is ook echt het handletsel als gevolg van ontploffend vuurwerk in de hand. En soms zelfs met een gedeeltelijke amputatie van één of meerdere vingers. En daarbij is, nou, wat je zelf al aangaf, helaas 30 tot 40 procent van de slachtoffers een omstander. Dat zijn dus de mensen die het vuurwerk niet zelf aansteken. En die lopen dan bijvoorbeeld af het algemeen brandwonden op of krijgen vuurwerk, een pijl uh, in het oog. Ja, ja. want die is zoiets als veiligheidsbrillen... Um... Worden die echt frequent gebruikt? Voor mijn gevoel hebben we ze wel, maar of iedereen ze nou opzet, is een tweede. Tja, ja, dat is. Uh, ik heb hetzelfde gevoel als jij. Ik denk, we uh, weten dat uh, het 80 tot 90 procent van het oogletsel zou kunnen voorkomen. Maar dan moet je ze ook wel dragen. Ja. Natuurlijk. Als ik om me heen kijk, op straat, op Oudersavond. Ja. Nou eerlijk gezegd, ik denk dat ik uh, er nog niemand mee gezien heb. Uh, ik probeer mijn kinderen daar wel mee, uh, mee groot te brengen. Uh, als je zoiets doet, draag dan een veiligheidsbril. Maar nou, het, wordt, het wordt denk ik maar heel weinig gedaan. Ja, ik krijg altijd een beetje een fietshelm idee daarbij. We weten dat het veiliger is, maar het staat gewoon niet zo hip. Nee, klopt. Nee. Ja. nee. nee een glas champagne uh, en, uh, en, een, en een bril op met suiker in je andere hand. Ja, dat, uh, dat ziet er toch anders uit. Dit is ZFM.